Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De zomervakantie wordt steeds zorgelozer. De EU heeft besloten dat je vanaf volgende maand met twee prikken in je arm vrij mag rondreizen binnen de EU. Twee weken nadat je volledig gevaccineerd bent, mag dat. Volgens correspondent Sander van Hoorn wil Europa één beleid voor de hele EU. Er ontstond een gevoel dat uh, het niet zo zou kunnen zijn dat het alsnog een lappendeken is. Dat je alsnog als land bijvoorbeeld met andere landen weer individuele afspraken zou maken. Dan zou zo'n QR-code echt helemaal geen waarde hebben. En dat zou een flater zijn. Dat hebben ze ingezien, dat hebben ze willen voorkomen. En de kleurcodes voor landen versoepelen ook. Een land kan sneller geel en groen worden... En als een land groen is, mag je er sowieso naartoe. Je hoeft dan niet gevaccineerd of getest te zijn. De eerste twintigers zijn aan de beurt voor een coronaprik. Sinds vanochtend kunnen mensen die in 1991 zijn geboren een afspraak maken. Er komt een campagne tegen jodenhaat. In Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Utrecht komen posters te hangen. de laatste tijd zijn er meer antisemitische incidenten volgens de Joodse gemeenschap. Zo worden mensen die een keppeltje dragen op straat of in de trein beledigd. En vanavond begint het EK en nog twee nachtjes slapen, dan speelt het Nederlands elftal zijn eerste pot. Bij voetbalclub De Zwaven in het Noord-Hollandse Grotebroek kunnen ze niet wachten om het team van Frank de Boer in actie te zien. De bondscoach begon daar met voetballen. Ik ben in ieder geval trots op hem dat hij dit voor elkaar krijgt om de, de een na belangrijkste baan van Nederland te hebben. Wat is het belangrijkste eigenlijk? Dat is al Rutte wel geweest, denk ik. Niet iedereen in Nederland is enthousiast over de man met de een na belangrijkste baan... Maar dat maakt ze in grote broek niet uit. Nou, blijf vooral jezelf en uh, ga er gewoon voor. Er gaan steeds meer mensen achter je staan als je gaat winnen. Het is wel te hopen natuurlijk, want daar ja, zal het in uh, dit dorp een groot feest zijn, denk ik. Heb ik het weer nog voor je. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Dit weekend begint grijs, maar het wordt zonnig en ietsje koeler rond de 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weenand Zwaan bij de ANDB. Het is druk rond Den Helder. Op de N99 vanuit Den Hoever staat daardoor fieden tussen Anapalona en Den Helder 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En aansluitend voor de vr Terminal in Den Helder nog eens een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Een, uh, een ander nummer van jullie? Ja. Ik was de naam weer kwijt. With my heart in my own hands. Die zei dat er wat leuks te vertellen was over je uithaal. Ja, ja het is heel grappig. Dat, uh, uh, dit nummer is trouwens geschreven door Fedor Kramer. Onze slaggiettees van toen. Um, zoals je hebt gehoord, misschien zit er een uithaal in. Een behoorlijke. Een behoorlijke. behoorlijke mooie. Also, ja, ja. Zeker, ja, En uh, aangezien ik best wel veel volume heb, uh, hou ik mijn microfoon dan echt uh, ongeveer een meter van mij vandaan. En dan nog heb ik medelijden met uh, de gitarist en de bassist die dan bij de boxen staan <lacht> en denken, oh my god, <lacht> daar komt die uit al. Dus wij hebben een grote oefenruimte, want we zijn met zes mensen. Ja. En één keer hadden we helaas geen beschikking over een grote oefenruimte. Zaten we in een kleinere ruimte. En uh, dus in ieder geval de deur open om een beetje nog frisse lucht te hebben. En uh, dus ja, ik zei, ja, als we gaan repeteren, zal ik dan die uithalen in de nummers niet doen. Want ja, weet je, die ruimte is zo klein en het volume is zo hard. En Sjaak, onze drummer, die zegt, nee, hartstikke, gewoon doen hoor, dat is prachtig, die uithalen. Ga maar gewoon lossen, nou, hou je niet in. En uh, dus ik, nou, oké, okay, uh, ik heb jullie gewaarschuwd, hè, ze? Ja. En uh, we beginnen dus ook met dit nummer. En uh, er zat iedere keer een vlieg bij mijn microfoon. Dus ik denk, potverdorie. Dus ik deed dit nummer aan het zingen. En iedere keer probeer ik die vlieg weg te krijgen. Uh, ondanks dat er natuurlijk een hele mooie boodschap... en een verdrietige boodschap in dit nu yeah, zit. Yeah. Maar die uithaal kwam eraan. En ik zie die grote boksen echt op twee centimeter afstand... van mijn bassist en mijn gitarist. <laughs> en ik denk, oh my god, oh my god. Dus ik denk, nou, dan haal ik die microfoon nog verder weg... Echt helemaal weg. En, uh, en hij ging gewoon zo lekker... dat hij ging, knalde hem er vol uit. En ik kijk zo heel langzaam... naar hun en het nummer is klaar. En de bassist die zegt... ik denk dat die vlieg nou wel dood is. <laughs> Doodgezongen. <laughs> ja... Ja, fijn, dan kon ik echt een kwartier niet meer zingen van de slappe man. Ja, vond ik zo prachtig. Zo heel rustig en nuchter. Ja. Maar je zei, je hebt een vol volume. Je hebt is dat ja, een... ja, ik heb niet een hele zachte... Ik kan ook zacht zingen natuurlijk. Maar ja, waarom? Vind het oh, dus om het dat verschilt wel per persoon. Hoeveel ja, volume je kan... Ik. Uh, ja? Oh. ja, ik denk niet dat iedereen evenveel volume heeft. Er zijn ook mensen die hebben een hele mooie zachte stem. Of, een, okay. zo, of, of gewoon qua stijl ook wat, wat, wat meer timide nou, dat, of ja. ingetogen. Ja, ja dat is waar, ja. ja. Maar ik vind soms gewoon ook lekker om even los te gaan. En dan ga je niet gillen. <laughs> gillen is wat ik, anders ik dan hard zingen. Ik hoop niet dat ze het dan als gillen uh, nee? okay. ja. beluisteren. Ja. Nee. ja, apart, ja heb ja, ja. heel vaak die mensen, inderdaad, wat jij zegt, die gaan gillen. Maar dat hoorde ik nu niet. Nee, zeker dus dat nou, als zij, maar, wat, nou, niet. Nee, echt wel zeker. Ook niet met Anastasia, of uh, even voorbeeld ook, heel veel volume. Ja. Maar ja, dat is ook een kwestie van je microfoontechniek uh, toepassen. Je kunt ja. natuurlijk keihard in je microfoon, maar het is natuurlijk wel de bedoeling wanneer je meer volume pakt, dat je, je microfoon wat verder weggaat. Ja, ja, ja, ja. En andere mensen, net zoals je een studioopname doet, ja, dan moet je wel vol in de microfoon, maar dan gaan ze dat later levelen. ja. Dus je hoort dan wel dat iemand volume geeft, maar je wordt er dan niet doof van. Nee, je, je <laughs> <not>. <laughs> dat is ook wel mal meegenomen. Ja. ja. Nou, nog één keer, wat zijn je invloeden van de band? Nou, ik ben opgegroeid met uh, Mario Lanza. <laughs> met wie? Mario Lanza. Ja, dat is dus, uh, opera en operetta, daar ben ik mee oh, opgegroeid. Okay, en vandaag, daarnaast ja. was mijn oudste broer was, uh, een radiopiraat. Dus ja. die draaide alle hits en alle, alles en nog wat. Dus uh, dat waren eigenlijk twee uiterste. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar ik luister ook graag naar blues. Ik luister naar pop, naar rock, eigenlijk alles. En de laatste tijd luister ik ook veel naar BTS. Heerlijk, ja. Koreaanse. Ja, genus. klopt, ja. ja. En um, uh, ook naar Juno's, ook een, een Koreaanse zanger. Dus ja, ik. Er was het net nog nieuws echt... over BTS. Echt waar? Ja. ja. Nou, Wat het volgens mij vertelden ze dat of in Japan of in Thailand of Korea. Dan was het bij McDonald's heel druk. Want die hadden een BTS menu. Ja, ze hebben nu een, een sponsorschip of in ieder geval een reclame maken Oh, voor. vandaar, ja. Ja, ja. vandaar ja. Ja. ja. ja, het is eigenlijk begonnen doordat ik met Taekwondo zouden we naar Korea gaan. Naar Zuid-Korea. Oh, ja. Toen dacht ik, oh, dan wil ik, vind ik het wel leuk om een beetje Koreaans te spreken. Dus ik ben ja. die series gaan kijken. K-dramas oh. heet dat. En zo ben ik ook een beetje op PTS gekomen. Toen dacht ik, oh, en die kunnen geweldig dansen. Ja, klopt, ja. En zo knap als je kunt dansen en zingen. Kunnen ze ook zingen? Ja, ze kunnen ook zingen. Ja, ja zeker, zeker. Maar die combinatie is hartstikke moeilijk. Ja. Uh, om dan ik niet te, uh, Je moet gigantische conditie hebben. Volgens mij heb ik een keer uh, gelezen, of het waar is, weet ik dus niet. Maar dat Pink bijvoorbeeld, voor hoe concerten. Uh, ja. De, de, de prachtige vakvrouwen, geweldige zangeres, technisch ook. Dat zij dus op een hardloopband uh, traint. En dan tegelijkertijd zingt, Zodat ze... Oh, uh, ja. hè, want dat is natuurlijk echt niet mooi. Als dus, ze tussendoor hoort. Dat kan eigenlijk ja. Ja. niet. Maar die heeft ook twaalf begeleiders. Zeker, maar dat verdient ze ook. <lacht> ja. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe nuttig was die tijdens de coronacrisis? Sorry? Ah. Hoe nuttig was zij tijdens de coronacrisis? <lacht> Alhoewel, muziek is natuurlijk best wel heel belangrijk. Ook tijdens uh, corona geweest. Voetbal hebben we niet gemist. <laughs> Jij niet. Maar, maar ja, <laughs> en zo, zet je allemaal wel. Zeker als je alleen opgesloten zit in huis, dan uh, zet je in andere moed. Ja. Ja, dus. ja met muziek kan je moed bepalen, klopt ja. ja. Je kan het positief, maar ook negatief, negatief doen, inderdaad. Ja. Ja. ja, dat is waar. Ja. Dus die, hebben, die ja. verdient we iets meer als de voetballers. <laughs> ja, ik ben bang. Maar degene, degene die het meest verdient, dat is inderdaad zo'n uh, kooivechter. Ja. Dat is ook ongelooflijk. Ja. Nou, ja, dat vind ik wel een beetje apart. Ja, het dat we bloed willen zien en dan geven we daar veel geld voor, ja. ja misschien ja. vinden ze het ook wel mooi om naast het bloed ook gewoon de technieken te zien. Technieken? Het is en, toch en, gewoon uh, bam en ja, dat bam. Dacht ik. Nou, ik moet ja. eerlijk ja? zeggen, vroeger dacht ik dat boksen ook gewoon was van... nou, je moet je agressie een beetje kwijt. Ja. Maar ik ben nu zelf ook aan het boksen, want dat is een onderdeel ook van Taekwondo. En het is echt zo technisch. Het is ongelooflijk technisch. En wat is er technisch aan? De, nou, de, de manier trainingen. waarop je dus uh, bokst. De manier waarop je staat. De manier waarop je beweegt. En je moet ook inventief zijn. Je moet iemand kunnen verrassen. Het uh, vergt een hele ja, ja. training. Dat is ook strategie en tactiek. Zeker. Dus ik heb alleen maar respect, respect gekregen. Enorm veel respect gekregen. Ja. Nou moet ja. ik wel zeggen dat ik ben ooit begonnen in de dementie. Hè? Dat mensen dement waren in de zorg. Er waren heel veel boksers. Ja, ja, ja wow. zoveel tikken tegen hun hoofd gehad, dat is niet goed afgelopen met ze. Maar, ja, is nee, een kunnen ja. op de deur. Ja. Maar ze hebben er nou een uh, medicijn voor, hè? Tegen dementie? Ja. Ik hoop het. Dus wel even van mijn Was in Amerika goedgekeurd volgens mij? Hier in uh, Europa zijn ze er een beetje kritisch over, ja. ja. Oké. Okay. Heb niet gehoord? Nee, oh. dat nee we hebben niet gehoord. het remmen, maar niet dat het er... Oh, remmen ja, maar, ja. maar oké. Okay. Ja. Nee, zelfs dat het uh, we een beetje beter ja. kon worden. Zullen we is terug kunnen halen? Dat ja, ja. is, ja, is mooi, zijn. heel mooi. Ja. ja. Maar ja, misschien is het nog in de uh, testfase of zo. Dus, uh. Ik ga het zo even opzoeken. Doe dat. Ja, dan ga ik een plaatje draaien. Kevin gaan we nu draaien. Ja. Kevin is uh, een van de vele nummers die uh, Fred uh, Itterson heeft geschreven. Dat is onze solo-gitarist. Het is een prachtige ballad. Uh, waarin ik in eerste instantie ook mijn eigen emotie en verhaal uh, naar voren haalde om het te kunnen zingen. Ja? En later dus ook wel een verhaal erachter heb gehoord uh, okay. van degene die het geschreven heeft en waarom. Ja. En, en, en dat vond ik zo mooi en bijzonder dat ik uh, me alleen maar heel erg vereerd voel dat ik hem mag zingen. Nou mooi, we gaan luisteren. Hier komt hij. Zit daar nog een boodschap achter? Ja, zeker. zeker. Uh, maar ik denk dat het, dat het privé is van die persoon uh, wat het verhaal precies is. En ik, ik vind het ook wel mooi als iemand zijn eigen verhaal of gevoel of emotie ja. je daarin uh, naar voren kan ja. halen. Uh, maar het is, het is in ieder geval geschreven door onze solo Fred van Iterson okay. En uh, die hoor je ook in de tweede stem qua ja. zang. Dus dat, uh, dat doet hij prachtig. Ja. Je zei net ook dat je ook eerder een CD hebt gemaakt. Ja. Dat was, yeah? dat was het. Dat zit ook nog wel een beetje aan een lang verhaal, hebben we nog okay. tijd. Ja, oh. <laughs> het tot drie uur, dus aan alle, alle kanten op gaan. Dat was eigenlijk toen ik net begonnen was met zingen. En, yeah. en ik dus ook gevraagd werd voor het theater in Hoofddorp. Kleine raadhuis. En dus er kon honderd mensen zitten. en yeah. ik, Mijn vriend toen, die speelde gitaar en piano. En uh, uiteindelijk mocht ik dus ook als solo zangeres daar okay. uh, optreden yeah. een paar keer. En uh, gelukkig had ik toen ook al een beetje zangles. Gewoon om, om een beetje zelfvertrouwen te hebben. Van ja, ja, wie ben ik nou? Het is maar gewoon mijn stem. En uh, mijn toenmalige vriend heeft me ook geleerd... om naar mezelf te luisteren. Want dat is echt wel een dingetje. Ja. Uh, dus de eerste keer dat er een opname... speelde die af in mijn auto. En ik zei, oké, okay, ik ga nooit meer zingen. Ik ga nooit meer mezelf laten horen. Dus dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Ja, ja. Ja. En, en ik, niet als enige is mij verteld. Ja. Um, en uh, ik, ik heb toen. Uh, dat was een periode waarbij ik al, uh, al heel veel jaren geen contact had met mijn moeder. Mijn broer in het theater zat en mij hoorde zingen voor het eerst. Mijn vader in het theater in het publiek zat en mij nog oh. nooit echt had horen zingen. En die hadden allerlei zoiets van: Wauw, die kan ja. zingen. En ik zei: Ja, ik wist ook niet. Dat wordt leuk. Maar. Uh, dus die wilde dat heel. Mijn broer had wel contact met mijn moeder. En die wilde dat heel graag laten horen aan haar. En ik ja. had een cassettebandje en die ging kapot. En mijn broer dacht: verdorie. Dat deed hij dus achter mijn rug om. Uh, dat moeten we veranderen. En die heeft mij toen een, uh, een dag studio uh, oh, opname cadeau ja. gedaan. Ja, ja. Met zijn achterliggende gedachte. Met, uh, ja, dan kan ik het ook aan uh, onze moeder bent. laten horen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus hartstikke... ja, en dat of was met goed. gitaar en piano. Dat waren wel allemaal covers. Ja. Uh, uh, hebben we acht nummers opgenomen. Oh, wat goed. Ja. En uh, die cd hebben we ook uh, veel verkocht. En mijn moeder heeft hem dus ook gehoord. Ja, ja. en gekocht. Ja, en, uh, ja. Het mooie is wel dat... Uh, uh, na 18 jaar heb ik weer contact met haar gehad. Oh, en later mooie. kreeg ze ja. Alzheimer. Ja. En het mooie is dat... Uh, toen ze eigenlijk al in een slechtere fase zat... Uh, en ik had haar in mijn auto. En ze raakte een beetje in paniek. Want dan is tijd belangrijk. Ja. Terwijl ik dacht ja. juist van hé, even daaruit enzovoort. Toen heb ik mijn cd opgezet. En wat heel bijzonder was... Is dat ze hmm. die nummers allemaal ging meezingen. Oh, wat leuk. Ah. Okay. Ja. Oh, Zo'n... Uh, ja ontroerend moment. Ja, ik ja. kan me wel voorstellen. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ik heb daar goede herinneringen aan. Ik ben nog steeds heel erg dankbaar ja, en aan mijn oudste broer ja. ja, dat, ja. dat, ja. dat, dat, dat, dat hij ons heeft. die cd ja. heeft laten opnemen. Ja, dus prachtig. Ja, muziek is goed toch wel voor dementie en zo. Ja, dat ja, dat ook goed. voor oudere mensen. Ja, oude mens, ja. ja. ja. en dieren. Muziek en dieren. Dieren, dieren ook? Ja. Paarden ook? Paarden ook. Ja, paarden worden tegenwoordig ook ingezet daarvoor, voor dat soort dingen. Waarvoor? Om uh, mensen uh, weer in contact te laten brengen met, uh, met, met de wereld een beetje. Oh. Met, uh, we hebben een pony op, uh, op stal staan. Ja. En die gaat dan het verpleeghuis in. Oh, dan kunnen ze dan dan kunnen een, een ritje maken. En doen. En, ah, okay. Net zoals dat je met puppies doet en met katten. En, uh, een pony kan ook, ja. Een pony kan ook. Ja. Goh, dus Ongekende mogelijkheden. Oh, je, je, je, je wil het niet <laughs> ja. weten. Nee, ik wil het niet weten. <laughs> Hoe belangrijk zijn de paarden geweest tijdens de toernooi? <laughs> ik ga even jullie discussie ja, laten vlammen. Mijn oh. nee, voetballers. Nou, sporten in het algemeen, ik weet zeker dat heel veel mensen dat echt gemist hebben. Ja. Ik heb ja. ook als ik een training gaf thuis, dan zit ik achter mijn laptop en dan, uh, dan daarna wil ik gewoon mijn kopie leeg krijgen. En daar heb ik echt mijn sport voor nodig. Dus ja. dat, daar ja. is zeker niet de enige in. Maar dan kan je ook gaan hardrennen of zo. Ja, dat ja. heb ik ook gedaan. Okay. Ja, Moet je zeker. kijken hoeveel mensen zijn gaan wandelen. Ja, ja zeker. Fietsen. Ja. Zeker hier over de weg. Als ik daar, ja. uh, daar fietste. Ik ben op een gegeven moment zelfs omgereden. Omdat die weg gewoon te druk was met fietsen. Ja, oké. Okay. ja. ja. Dat ik gewoon maar via de Leidse Vaart uh, ging Oh, is Dat is wat mooi, ja. Maar ik hoorde bijvoorbeeld fietsendragers. Die zich ook niet aan te slepen. Achter op zeker. je auto. Ja, ah, ja. ja. Ja, allemaal ja, goed, dat soort dus dingen, ja. ja. Kijk, je moet toch wat. Als je, ja, je niet, de, de, ja. wat vroeger mensen de constant naar de Canarische eilanden toe gingen en dat ja, dingen, ja. dat kon allemaal Al die niet eitjes, meer, ja. Dus ja Moet je toch wat van maken in eigen land. En ik denk dat dat best wel goed gelukt is. Ik denk het ook wel, ja hoor. Ja. Ja. Ik denk dat er minder mensen zeggen het nu van, ik wil mijn gezin meer zien. <lacht> ik, ik, ik, ik wil mijn gezin minder zien. <lacht> Dit wordt een ander tijdperk. Ja, ik heb een zus, eh, die is ook getrouwd, die heeft vier kinderen. Die, zit, die zaten allemaal thuis. Ja, Dat ja, was toch wel een beproeving, ja. ja. Hij <lacht> ja. heeft ja. Ja. Nee, bij mij ja. zes allemaal het huis uit, dus. Ja, hij ja, heeft ja, bij mij ook, uh, ja. ja. Het leuke is dat je ook kan zien als je. Ik ken mensen die doen dan veel via IT, maar dan uh, zien ze wel mensen ook via de laptop. Uh, ja, natuurlijk. Uh, en dat er dan uh, bijvoorbeeld de man zat dan in de slaapkamer en de vrouw had dan de keuken. Ja, <laughs> ja, ja. Ik denk, wie heeft de broek aan in huis? Ja. en Wie bepaalt wie waar zit? En, uh, ja. Sommigen zitten in het donker, sommigen zitten in het licht. Tijdens ah ja, ja. dus die eerste lockdown ja. heb ik heel veel beeldbellen met mijn ouders gedaan. Ik had op een gegeven moment echt zoiets van... ja, ik wil ze ook nog eens een keer zien. En het kon pas weer ja. toen we naar het Ja, konden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet dat, dat nog dat ik dacht van... Oké, ik ga één keer naar de stad, want ik ben ook helemaal niet meer gaan winkelen... niet meer naar de stad. Nee, je nee, gaat het niet nee, op. Nee. Ja. Maar dat, ja. dat je mocht toen wel een paar winkels in... maar je mocht dan nergens naar het toilet... Daar heb ik ja. helemaal niet bij nagedacht. Dat ik dacht, oh jee, ja, ja nou, dan is o, ja. Dus, dus korter, uh, ja. korter winkelen. Korter, ja, zeker, ja. niet te lang. Ja. Dus, ja. Ja. Hey, ik heb met, uh, met mijn man heb afgesproken, uh, van uh, als we, gaan we de tweede prik hebben gehad, gaan we een dagje Amsterdam doen. Wauw. Wow. Ja. <laughs> dan kan het weer. Ja, dus dan, uh, ja bizar ja. hè. Ja, maar dat vind ik ook een rare discussie. Stel, als je het uh, volledig bent ingerent, dan kan je het nog steeds krijgen. En je ja, kan het maar je ook overbrengen. Nee, maar je Dat kan het ook overbrengen, brengen. toch? Ja, maar de meeste mensen van onze gym, ze zijn nu bezig met uh, 1989 of 1990. 91 Mag worden. zich nu ja. Uh, ja. gaan aanmelden. Dus ja. ja. Ja. Maar ik vind het nog allemaal een beetje onduidelijk. Wat wel mag, wat niet mag. Uh, wat de gevolgen zijn, wat de risico's zijn en zo. Dus, uh. Ja. ja. Want we hebben in september een Lustrum met de Britse Club. Maar ja, moeten we die door laten gaan, ja of nee? Nou, ik denk dat de uh, Grand Prix gaat ook door in september. Nou, met anderhalve meter? Ik denk dat die anderhalve meter in september ja? redelijk losgelaten wordt. Het ja, zullen niet alle honderdduizend komen, maar ik denk dat er toch wel heel erg veel ja. Ja, ja, dat is een goed argument inderdaad. Ja, Want als uh, minder komen, gaat het niet door. Ja. Dus ja, ik, ik ben wel hoopvol. Weet je, het gaat om de kans om de, op de IC's terecht te komen. Nee, het wel ja. meer, ja. Ah ja, ja de IC, IC is, je natuurlijk, bent, ja. je ja. word je niet meer zo ziek dat je naar de IC moet. Dus nee. de IC's komen nooit op code zwart te staan dan. Nee, oké, okay, dat is het belangrijkste, vind En dat je. is het ja, belangrijkste, ja. dat is waarom steeds die lockdowns gedaan hebben. Ja. Moeilijk, ja. ja. Heb je nog een volgend nummer? Ja. Life is nummer. laatste nummer. nee nee nog drie. Nee? oh ga je toch die andere ook? Spelen? ja dat zijn ja. Nou, ja. live ja. okay. <laughs> nou, okay. is a stranger dus, oké. Okay. Yeah. nou Life is a stranger is uh, eigenlijk het nummer waar we altijd mee starten als we live op de oh, reden hebben. oh yeah. ja. Um, en uh, is gewoon een lekker muzikaal. Uh, meer een muzikaal nummer waarbij de zang uh, minder belangrijk is. Oké. Okay, um, yeah. En eigenlijk een van de nummers waarmee ik auditie heb gedaan bij deze uh, band. We hebben toen bij elkaar auditie gedaan. Ja. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> wie doet auditie voor wie? Uh, maar ja, dus dat is uh, yeah. Life Is A Stranger. Hier komt hij. En uh, ja, ik begin een beetje op te raken. Oh. <lacht> we hadden het over dat Sjaak onze drummer nu oh, mee ja. zit te luisteren. Ja. Toch? Vanuit de vrachtwagen. Ja, en we zijn er drie op vakantie gegaan. Ja, ja, ik weet nou niet of ze dan hebben gevlucht van ik durf niet mee naar de radio. Of dat ze het van tevoren <lacht> hadden geboekt. Maar, uh... En ze moeten zich even melden. Voor drie uur. <lacht> Kom ik... maar even terug. <lacht> ja, ik zal even het telefoonnummer geven. Van wie? Van de, hier, van de, van de uh, uh, studio. Oh, oh dat Sjaak ze kan wel bellen, ja. ja. ja. ja die kan vanuit de vrachtwagen bellen. 023, dus in, in Haar, uh, of ja, in Nederland. 023, 573, 0393. Dus 023, 573, 0393. Wauw. Nou. Dus verhoor ja, we... je graag. <laughs> ja, daarom repeteren we om de week omdat hij dan uh, om de week in Nederland is, in het zin. Ja, dus hij ja, ja. ja. op zaterdag. Hij zit nu in Frankrijk. Ja, ja hij rijdt op Frankrijk. Ja, op. Ja, en, uh, en hoe zien jullie om... de toekomst? Hoe zie ik de toekomst? Ja, over ik vijf of ga jij de rond of over een, ja, met de band? Ja. ja, ik ben altijd zoiets van: zolang als ik het nog leuk vind, dan, uh, dan ben ik er. Dus, oh, je hebt geen doel over uh, in top op staan of zo? Nou, ik denk als ik dat gehad had, dan had ik met mijn dertigste al uh, wat fanatieker op dat pad gaan. Uh. Ja? Maar toen oh. zei ik al van ik ben te oud, want in alle programma's Nou, kijk. gaan ze natuurlijk uh, <laughs> de jonge leeftijd door. Ja, die kans ja. pakt hij wel hoor. Zaken is trouwens de baas, de, de baas of de baby. Ja, ja, ja. Mooi. Ja. En um, waar hadden we het nou net over? Je was, voordat er gebeld werd... <lacht> ja, ja, dat, dat we onderweg ja? repeteren. Ja, en waar nou, repeteren jullie? In heel ja? in Hilgon? We ja? repeteren ja. eerst in Lisse. En uh, nu repeteren we, omdat het helaas door de corona zijn er natuurlijk heel veel bedrijven ook failliet gegaan. Verschrikkelijk. En Mag dit... ik even tussendoor? Want we hebben een beller ja? aan de lijn. Uh, uh, beller, zeg het maar. Ja, ik ben Sjaak. Oh, dan moet je wel even opzetten. En ik heb oh, het ja. telefoonnummer ja. eh, terug. Ja. Dus ik als vragen, dat ja, nog even een ogenblikje, want ze, ze moeten een koptelefoon opzetten, anders kunnen ze de telefoon niet horen. Dus. ja? ja okay. Maar dat wordt nu gedaan. Ja. ja. Ik zie al één koptelefoon. Eén koptelefoon. Ik ga even die andere pakken. Als je mij eventjes één kan geven. Ja. Nou, dan zitten we toch nog met een koptelefoon op. Ja. Ik kan niet horen, net. En kan jij al wat horen? Ja. Ja, ze hebben telefoon, of, koptelefoons op. Dus uh, gezellig dat je er bent. Ja, ik, ik, ik ben aan het luisteren en uh, toen ja, kwam ik met je telefoon weet je wat? Nou kan ik natuurlijk niet kijken, maar ik, ik denk ik wel even, want Angelique doet dat heel erg goed. Ik ben er heel trots <tossimus> <kostig> op. <hijen> Hoor je niet, ik niet. Oh, hoort dat niet. Nee, moet ik even kijken. Nou moet jij wat zeggen, hè? Ja. ja, nou, geweldig dat je er bent. Hoe gaat het? Waar zit je in Frankrijk? Nee, ik zit, ik zit nog in België. Ik ga wel naar Frankrijk toe. Ah... En merk je al dat het nu drukker op de wegen wordt? Ja, het is uh, best druk. Het is ook, uh, ik denk uh, hier en daar misschien uh, een lang weekend met het mooie weer. Ik weet het ook niet, maar het is gewoon druk. Maar dat geeft niet, ik moet er toch naartoe. <laughs> <laughs> maar ze, ze doet het goed, ze zingt mooi. Want, uh, hè? Dat willen we natuurlijk graag ja, horen. Nee, nee dat, dat weet ze wel. We zijn, we zijn er helemaal weg van. En... Uh, Nee, een geweldige zangeres. Je hebt de band echt de poets gegeven die we nodig hadden. Oké, okay, dat is leuk om te horen. Ja, ja ze begint te glimmen ja, hoor. ze dus, uh... een beetje te blozen eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> het, het is wel eens een, een, een moeilijk persoon in sommige dingen, maar uh, nee, dat... Uh, een beetje dan nog wel eens een, <laughs> een beetje gelijk. Ja. Ze heeft zelf nog gezegd, ik ben een beetje egoïstisch. heb ze gezegd in het begin. Ja, ja, ja, ja. een paar keer. Een paar ja. keer zelf, ja. Ja, ja. Uh, maar ook lief en flexibel, ja. hè? Jawel, oh. nee, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Geen kwaad woord. Nee, we zijn er blij mee. En, uh, en ik weet ook dat zij ook blij met ons is. Dus uh, dat ja. zit helemaal goed. Ja, ik vind het een goede band, hoor. Het zit goed in elkaar. Het is volgens mij heel leuk en goed in elkaar uh, aangespeeld. Of in, op elkaar ingespeeld. Dat is ja, weer leuk. En jij als drummer, ja, doe je dat ook al lang? Ja, ik, ik, ik loop al een tijdje, ik drum al van mijn uh, zestiende. En uh, ik, ben, ik word nu uh, eind van het jaar 62, dus ik ben Zo? Mee bezig. Zo? <laughs> Mooie foto nog, ja. <laughs> <laughs> dus ja, ach. Je hebt alles meegedaan. Als meegeden. ik mijn plezier heb en daar gaat het ook. Dat vind ik wel, dat plezier, vind ik het belangrijkste. Ja. Ja. En jij bent de oorspronkelijke oprichter van de band, toch? Ja. Ja, ja, dat klopt. In 2000, eind 2006, 2007 is het officieel geworden. Met vrienden, met z'n vieren waren we toen. Toen zijn we begonnen. Ja, ah, okay. klopt. En uh, veel wisselingen in de band verder gehad nog in die tussentijd? Ja, je moet eens weten hoeveel. We, uh, <lacht> we uh, een zanger is vreselijk moeilijk om te krijgen in, in, in de muziek die wij hebben. We hebben geprobeerd, het lukte niet. We hebben heel veel zangerissen gehad, ook heel veel goeie. Maar die, die stopten dan een gegeven blik mee ze wouden meer. Or, ik bedoel, op, op ze gingen verhuizen naar uh, een andere gedeelte van het land, ja dat was ja, af te ver. Ja, ja. Uh, uh, eentje, die Eentje, de laatste eigenlijk, waar Angelique dan in de plaats komt, ja die werd zwanger, kon ze ook niet meer combineren ja. en al zo meer. Uh, zodoende zijn we aan uh, Angelique uh, gekomen, maar we hebben genoeg gehad en genoeg geprobeerd. Ja, ja. ja dat <laughs> kan je wel stellen. <laughs> en heb jij voordat je met uh, Nieuw Peace begon uh, in 2007 uh, nog andere bands ja. gehad waar je in zat? Ja, dan ga je, dan ga je verder terug uh, in, in, uh, in mijn jeugdtijd en. Uh, tot begin, begin 20 uh, heb ik in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam en van oorsprong hebben we jeugdbeentjes gehad. En uh, daarna ben ik getrouwd. Daar heb ik de hele tijd niks gedaan. En uh, ja, en toen, toen uh, was het weer in 2007. kwam ik eigenlijk met mijn oude schoolvriend uit Rotterdam, John Baal. Waar ik vroeger ook in die pentjes speelde. En zo is het. Laat me weer eens wat doen. Leuke, leuke dingen doen. Nou, uh, Fred Ietersen werd net genoemd. Die, uh, ...die woont in Rijnsburg... Uh, en, ...en een collega van hen... ...die, die heet het ook geen familie... ...maar wel Dennis van den Berg... Uh, ...mijn zoon die werkt in dat bedrijf... ...en zo kwamen we bij elkaar messen vieren... Ja. ...en ja, dat klikt tegelijk in één keer. Ja. Want dat is belangrijk, hè. Ja. Je, we we, we zijn... ...ik zeg het... ...we doen leuke dingen... ...maar de klik is het allerbelangrijkste wat er bestaat. Ja. ja. ja. Anders lukt het niet. En nee, plezier wat je heb, net zei. Ja. Al, ja. ja, ik heb altijd gezegd ruzie maken. Je mag best wel eens uh, commentaar geven of een mening hebben, maar ruzie maken om een nummer. Wat het allerleukste is om muziek te maken, is het niet waar. Nee. Dan zou ik gelijk stoppen als dat echt zo zou zijn. Ja, mooie ja. wezenlijst. Ja, ja, ja. ja. Nou, misschien is het leuk als jij het volgende nummer gaat uh, aankondigen en dan weer op de weg gaat letten. <lacht> is dat een idee? Ja. Is dat toevallig maybe one day? Nee, nee, we hebben er nog eentje. Yeah. Oh. Ja. Ik weet What, niet. Hadden we live trainje <laughs> al gedraaid? Nee, nou ja, dus we yeah. hebben er nog... Don't ever make the same mistake again. En ja. als laatste gaan we maybe one day nog draaien. Dus nu gaan we, dan hoor ik graag van jou... Don't ever make the same mistake. En dan met een beetje vol enthousiasme <laughs> en wat toeteren. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> Daar houden we dan, ja. ja. Hier is een nieuw page. Overnieuw. Don't Dood en this We again. Hé, hartstikke mooi. En bedankt, hè? Hartstikke en goed, Jackie. bedankt. En rij voorzichtig, hè? Oké, okay. bedankt. Hoi, hoi. Doei. Bizarre werker. Ja, zeker inderdaad, ja. Leuk dat hij meteen belt. Dat ja, ik, maar dat is ja. hij. Zal ik zo nog wel een werk halen? Ja, halen we hem Ja, nou kunnen we elkaar weer horen. Nou, we gaan eerst eventjes over uh, Jack uh, van den Berg. Ja, leuk goed. dat hij belde inderdaad. Ja. Vanuit zijn ja, heel, heel cabine. Ja. Ja. ja, hij is echt de drijfveer van de band. Hij zorgt iedere keer dat er weer impuls komt. En dat er weer actie komt. Hij belt ook alles uh, af voor optreden. Ja? We spelen dus ook vaak in de box in Katwijk. Oké. Okay. Um, en hij regelt dat altijd en hij zorgt dat, uh, dat alles klaar is en uh, dat alle communicatie… Wow. Die, uh, hij is ook de promotor, de drijvende kracht ja, wat je ja, zei. Ja. Ja, ja, okay. ja, Ik ja. probeer hem een beetje te ondersteunen daarin, maar het ja. is wel echt onze impulsieve kracht. En dat merk je ook wel als je hem zo hoort. hè? Jazeker. Ja, ja. Ja, het is echt Impulsief, zijn Impulsief en gewoon bellen inderdaad. Gewoon toeten. Ja, ja. <laughs> ja, dat is echt heel typerend voor hem. Ja, ja, ja wat leuk. Het is een hele positieve, energieke power. Uh, ja. ja. ja. Ja, knap. Moet je ook hebben ja. in een band. Je hebt gewoon één ja. iemand nodig die... Uh, ja, als het minder gaat, gewoon... Uh, die jongens, de kaart Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij regelt de optredens ook en zo. Ja, oh, ja. ja dat is natuurlijk ook belangrijk. Je hebt ja, ook geen manager natuurlijk. Hè? Nee, Je moet alles nee. zelf doen. Ja. ja. ja. ja. Veel werk hoor. En ook al de spullen sjouwen, geen roadies en zo. Ja, en, ja. ja. ik ben nog wel vroeger toen ik dus nog niet zong... Uh, dat ik dan zag dat de, dat de zangeres kwam dan alleen maar met een koffertje met een microfoon. En de ja. rest was sjouwen. <laughs> ik zeg, nou, een beetje arrogant hoor. Dus nu dacht ik, dan ga ik dat ook doen. Dus ik kom bij die jongens aan en ik zeg, ja, waar kan ik inpluggen? Ik zeg, sorry hoor, maar dat was even een droom. <laughs> <laughs> ik zeg, ik zeg, maar heel vaak sjouwen ze echt alles zelf. Ik mag bijna niet helpen. Dat dus nee? echt uh -huh. wel een beetje een gentleman, ja. liefheb. Maar Goed. ik vind toch dat ik, als ik kan, dat ik gewoon moet helpen. Ah ja. nou, dat doen we met z'n allen. Eén band natuurlijk, ja. Ja, ja en dat, ja. Is ook, dat is ook eigenlijk mijn droom, wat ik net ook vertelde van net als de eh, Bruce Springsteen met de E Street Band, dat ze echt met z'n allen die sfeer, met z'n allen spelen wij muziek en niet er staat één poppetje te stralen nee. en de rest zit er maar nee, achtergrond nee, nee. omdat je het met elkaar doet. En die energie die je daar voelt, dat is mijn droom. Dat is mooi, ja. Ja. Ja. Nou, we gaan bijna afsluiten. Dus je moet nog even zeggen wanneer is jullie volgende optreden. En waarom moeten we gaan luisteren? <laughs> Omdat jullie natuurlijk nog niet alle nummers hebben gehoord. En live is natuurlijk toch een andere beleving dan, uh, dan via een opname. Ja. En we jullie steun natuurlijk nodig hebben. Um, we gaan sowieso dus 18 september in Trifolie in Katwijk uh, spelen. Okay, bij Ademrok, ja. Waar we ja. super trots op zijn dat we daar ja, is leuk. staan. Ja. Uh, want ze hebben lokale bands, maar ook internationale bands. En hopelijk staan we voor die tijd nog een keer in de box in Katwijk. Okay. Dus mocht je zeggen, ik wil jullie vaker horen, dan kom allemaal. En voor de Haringrok is die al uitverkocht? Want mocht vocht... er mochten natuurlijk minder mensen uh, ja, ja, ja, en normaal is Haringrok gratis. dus is buiten festival in juli en nu moet er wel voor betaald worden. Uh, maar volgens mij waren er nog kaarten beschikbaar. Ik heb niet gezien dat het uitverkocht is. Okay. Ja. Nou, Oké, okay. dus, uh, dat is wel wat belangrijk om te weten. Zeker. Ja, zeker, zonder meer. Ja. Ja. <tacht> nou, ik vond het leuk. Ik genoot van de muziek. Ja. Hartstikke bedankt. Ja. Leuk. Ja. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie ons hebben laten horen. En zoveel nummers. Wauw. Geweldig. Dank jullie wel. Ik voel me helemaal vereerd. Nou mooi. Ja. En dank namens onze mannen van de band. Ja. Nee. Nou, volgende keertje eentje meenemen, dan nog een live nummertje doen. Hè? Ja, dan uh, ja, kan ze ook allemaal meenemen, toch? He, toch, mannen? Ja, <laughs> ja. ja. Mannen. Als het nu, mag, nu mag het nog niet met de corona Nee, lang nee nu mag het Je mag het toch hier meenemen of zo? Ja. ja, maar niet zingen. We moeten voor de zingende kerk uit. Oh, voor de kerk uit. Oh, zo. dat is waar. Ja. Ja. Achter het glas misschien? Of? Achter het glas. <laughs> nou, hopelijk uh, kunnen we nog een keer terugkomen. En dan uh, ja, eventueel live absoluut. spelen. Dat doen we heel, heel graag. Maar gaat jullie nog... Ja, dus, dit is geen cd. Gaan jullie nog een cd maken of zo? Ja, ook, ja, ja. ja. en dan uh, okay. want Ton, onze toetsenist, Die heeft dus echt alle opnames gedaan. Super gedaan, Tom. Echt super trots op je. En uh, we zijn nu de laatste twee nummers nog van de eerste... LP uh, eigenlijk, kan ja? je nog gaan we het opnemen en uh, als die klaar zijn, dan gaat hij ze allemaal nog even wat mooier uh, uitmixen. Oh, we we, het, ja. Een cd of een, eh, tegenwoordig heb je geen cd's meer, maar toch weer wel, uh, gaan we in ieder geval ja. die bundelen en ja. daarna gaan we ja. door met alle nieuwe nummers. Uh, ja. Ja. En ja. Jullie, zijn op, uh, jullie staan op Facebook nog ergens anders? Ja, we staan op alle streamingsdiensten. Dus we ja. staan op, uh, op Spotify, op Soundcloud, op iTunes, op Apple Music, op Deezer, op oh. YouTube. We zijn okay. overal te vinden, dankzij onze technische man, Tom. Ja. ja. En ik <laughs> dus, heb hier ook een hele ja. pagina van jullie. Ja, uh, ja. ja. we hebben ook een website, Newpage new Band. Ja. En, uh, ja, ja newpage-band.nl. Ja. Huh? Want ik zie, dat jullie, jullie, jullie hebben ook uh, clips gemaakt. Ja, ik had uh, aan Tom en ook aan de band verteld van waar ik mijn inspiratie vandaan had gehaald. En, uh, en Tom heeft, daar, uh, heeft dat gebruikt en heeft dat uh, omgezet in, uh, in beelden. En gelukkig ook heel mooi de tekst erin gezet. Omdat vaak hoor je de tekst niet altijd erg goed. Ja. En nee. zo kun je toch de tekst ook binnenkrijgen en dan komt hij nog meer oh. binnen. Dus ja, er is ja. een videoclip op, uh, op YouTube. Ja. ja. Het Dan eerste beeld vind ik al mooi zo. Die straat met die verlichting, een beetje duizend donker. Ja. Ja. mooi. Ja. Hij ja. heeft ook alle, alle afbeeldingen ge gemaakt voor alle hoesjes uh, die Aha. je op Spotify ook ziet. Ja, dat is ook mooi. Ja, ja. zeker. Dus, ja. Uh, ja, maar jullie is dus goed. echt alles in eigen beheer wel. Knap ja, hoor. Ja, en het mooie ja. is, hij heeft het allemaal voor het eerst gedaan. Ja, En zo. toch doet hij het gewoon. Ja. Knap hoor. Ja, ik heb uh, een diepe buiging maken voor <laughs> hem. Ja, ik vind het heel mooi gedaan. Ja. echt... Uh, ja. Zo heeft iedereen weer zijn prachtige talenten. Ja, nou ja, ja heel knap. Oké, okay, dan dus gaan we als laatste nummer, Maybe One Day. Maybe One Day, ja. Geschreven yep. door Fred, muziek van Fred. En uh, ja, vroeger zong een, een zangeres het op een andere stijl. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen prachtige stijl. zijn ja. eigen prachtige ah. sound. Dus ik heb er mijn eigen draai aan gegeven. En gelukkig Fred beschikbaar gevonden om ook een tweede stem hierin uh, te ah, zingen. Oké, okay. ja. Dus, uh, yep. Ja, geniet ervan, zou ik zeggen. De. En dank jullie wel. En bedankt. En ja, jullie voor veel komen. succes. <laughs> ja. Dank je. Dan komt ie. Ja, sorry, mijn PC is gecrashed. Je PC <laughs> een blauw gecrash? scherm. Application error, oh ja, oh, dus. Uh. Oh, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, <laughs> het is geheim van de smit. Oké. Okay. Ik heb wel eventjes een, een dingetje voor uh, uitzending gemist, trouwens. Oké. Okay. Het is van uh, Human, uh, van Tweedok. doc Hier was die uitgezonden, die is van de week uitgezonden. Eh. Uh, die heb ik hier. Dus van 9 juni is die uitgezonden. En gaat over de coronacrisis. Maar dan vanuit de, uh, de coronavirus bekeken. Van waarom heeft hij zo ontzettend goed kunnen huishouden. Het is echt een hele goede documentaire. Dus die wil ik wel even aanraden om te gaan kijken. Is natuurlijk ook heel apart om uh, vanuit de coronavirus dat Zeker. te maken. En het heet zand in de machine. Oké. Okay. Het was op 6 juni om 22 uur 45. Nou, ik, heb, ik heb de PC wel op kunnen starten. Moeten we nog uh, tot het einde maar maybe one day afdraaien? Ja? Ja. Vind ik ook. <laughs> Daar komt hij. En uh, tot volgende week moeten wij nou dan zeggen. volgende week uh, moeten wij ja. zeggen. Dan komt hij.